Uur Lotte Lewin met het NOS-journaal. De deadline die Israël-Palestijnen in de Gazastrook gaf om op een veilige manier van het noorden naar het zuiden te gaan, is verstreken. Er zou tot in ieder geval drie uur Nederlandse tijd geen schade aangericht worden op twee belangrijke routes richting het zuiden. Het is niet bekend hoeveel inwoners gebruik hebben gemaakt van deze tijd om te vluchten. Mogelijk zou het Israëlische leger nu aan een grondoffensief kunnen beginnen, maar het is nog afwachten wat er gaat gebeuren. Intussen raakt het water in de Gaza-strook op, zegt de VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen. Door de Israëlische blokkade van Gaza is er geen brandstof meer om de watervoorziening draaiende te houden. Palestijnen moeten nu ongezuiverd grondwater gebruiken. En daardoor neemt het risico op infectieziekte toe, waarschuwt de VN-organisatie. Er moeten onmiddellijk tankwagens met brandstof het gebied worden binnengelaten. Anders zullen mensen volgens de VN sterven aan uitdroging. Zowel het Paleis van Versailles als het Museum het Louvre in Parijs... zijn vanmiddag ontruimd vanwege bommeldingen. Beide blijven de rest van de dag gesloten. Het is niet bekend of er iets verdachts is gevonden. De ontruimingen komen een dag na een aanslag op een school in Noord-Frankrijk... waarbij een docent om het leven kwam. Frankrijk heeft vervolgens het dreigingsniveau verhoogd naar de hoogste categorie. 7.000 militairen worden tot zeker maandagavond ingezet voor het bestrijden van terrorisme. In het Meer bij Wolvaartsdijk in Zeeland is vanmiddag een duiker omgekomen. De duiker werd vermoedelijk onwel in het water. Omstanders hebben nog geprobeerd om te reanimeren, maar zonder resultaat. Het weer, geregeld zon, vanuit het noordwesten trekken buien over. In het noorden ook met hagel en onweer. Het wordt 13 tot 15 graden. Ook vanavond over het land nog wat buien, maar af en toe ook opklaringen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersabdeed. Verkeersabdeed.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 Remember, anyone can dream And nothing's bad as it may seem The little things you haven't got could be A lot if you pretend You'll find a love you can share te starten en uh, ja, pretend en dat van elke uh, starters. Hé, hey, en we gaan nog even een plaatje draaien en dan gaan we zo natuurlijk uh, naar de, ja, de gast hier in de studio, Elias van Hees. En uh, dat doen we, de doorstort met Pierre van Dam. En waarom ga jij naar die andere? Ik weet het niet. Als jij het weet, vertel het me. Gebroken. Hoe vaak heb jij mij al bedrogen? Jij hebt een spel gespeeld, maar waarom nu met mij? Ik kon nog alles met je delen, maar blijkbaar kon dat jou niet Maar je dan voorbij. Waarom ga jij naar die andere? Waar heb ik verkeerd gedaan? Want ik gaf alles wat ik kon. Nu vergeet ik mij aan waarom Jij bent Mij zomaar vergeten En ben ik jou in een keer kwijt Ik kan je nu al laten weten Jij krijgt van alles en vol spijt Maar hoe ga jij naar die andere heb ik verkiezen? Want ik ga alles wat ik kon. Nu verricht ik mij en waarom? Jij Ik kan je nu al laten weten, jij krijgt van alles en veel spijt. Zo, dat was je dan. Pierre van En waarom ga jij naar die andere? De Entertainment for You, zaterdaggast. En dat is vandaag Elias van Hees. Elias, een hele goede middag. Dankjewel. Goedemiddag. Ja, goedemiddag, ja. Hey, uh, ja. Eigenlijk zijn we een klein beetje collega's van elkaar. Leuk, hè? Ja, leuk. Ja, ja, we komen anders. we net achter. Ja, ja, precies. Ja, en uh, uit het mooie Den Haag. Hè. En dan ja. uh, lekker op zaterdag, uh, vrij zaterdagmiddag uh, naar Zandvoort. Dus we hebben bij, ja. bij je autogast. Hartstikke leuk. Ja, nou, nou, het, uh, ook uh, je, je nieuwe single. Wordt die ook gepromoot waar uh, jij eruit dus in, in Den Haag? Ja, daar wordt hij gelukkig ook gedraaid. En um, ja, wel veel altijd in de regio. Dus veel Leiden, uh, Den Haag... Zoetermeer uh, kom ik veel. Dus ik ben juist heel erg blij om een keer lekker buiten de, buiten de regiogrenzen te zijn. En uh, in Zand wordt de gast. Dus leuk, man. Ja, toch? Hé, hey, en uh, doe je dat al langer, trouwens? Of, uh? Het radiomaken ja? bij Den Haag FM doe ik nu een jaar of anderhalf... op de vrijdagmiddag tussen vijf en zes. Dus okay. ik was gisteren weer, uh, weer aan de beurt. En dat was hartstikke leuk. had ik een, uh, een Haagse artiest. Een andere artiest had ik te gast. En een producer. En dan hebben we het gewoon lekker over muziek. En over heel veel positieve leuke ja, dingen. Dus dat is eigenlijk wat je nou bij mij komt. Maar. Ja, ik hoop het. Ja, maar ik, het begin is goed. Dus uh, ja, dat, dat is, is helemaal lekker. mooi. Ja. ja. Hey, maar uh, ja, Jij hebt een single uitgebracht. Uh, ik wist het. Je, ja. Ik heb hem dat, bij dat, me. Ja, is dat ook je eerste single? Het is de een achtste geloof ik uit mijn hoofd. Achtste. Ja, okay. ik doe het nu vijf jaar. Uh, dus nog niet zo lang. Bij 36 woon in Den Haag. Uh, wat ik net al aangaf. En vijf jaar geleden eigenlijk begonnen met optreden. In 2019 het eerste liedje gemaakt, Meisje van de Bakker. is Wel een beetje een, een cult classic geworden. Want hij is heel lang bij Radio NL gedraaid. <laughs> dus dat zijn echt wel soms op de gekste plekken dat mensen me daarvan kennen. Dat ja. is wel heel leuk. En die laatste, ja die is net vijf, zes weken uit. En uh, zit over de 50.000 streams. Dus voor mij heel veel. Ja, dat is prima. Ja, ja en uh, ja, Jeffrey Hees heeft hem, uh, heeft hem eigenlijk bedacht. Met, uh, met zijn producer Quincy Wilson samen. Dus... Uh, ja, dat heeft wel een beetje hitpotentie en garantie ook wel. Dus voor mij was het in ieder geval uh, ja, wel, uh, wel een heel mooi project om met hun te doen. En uh, ja, mijn vocalen staan erop. En, en hun uh, hebben eigenlijk het concept uh, bedacht. Ja, bedacht. En uh, Sonic Solutions geproduceerd. Dus het is wel echt lekker, lekker Hollands, Brabants, een beetje urban. En ja. Uh, ja, hij doet het goed. Ik zie dat ook de doelgroep zie ik voor jongen. Dus dat is ook wel grappig. Dat je ja. wat jongere luisteraars krijgt door deze, door deze sound. Ja, en, en ook uh, ja, de ervaring die je daarmee uh, ja, door jaren ook ja natuurlijk. En heel veel zanglessen genomen. Het begon ja. echt een beetje als een, als een gebbetje, als een grapje. En, en veel mensen beginnen zo met zingen, hoor. Dus, dus die pakken een keer een microfoon... en die komen erachter hoe leuk ze dat vinden. Ja. En uh, ja, nou ja. ja wat, ik, wat ik zeg, heel veel zanglessen ook. En dat helpt wel echt. Je moet op een gegeven moment er wel voor zorgen, denk ik... dat je echt kan zingen, want anders houdt het ook niet vol. Dus ja, ik zit soms ik... hele weekenden vol. En als je dan niet goed voor je stem kan zorgen... dan uh, houdt het gewoon op. Ja, hoe zit het met jou met, uh, met podiumvrees... Uh, Oh, dat, dat valt wel mee bij mij. Ja? ja, Ik heb in het begin wel echt wat spanning gehad. Maar ik heb dat eigenlijk nu bijna niet meer. Okay. Dus dat is wel echt lekker ook. Ja, Dan word je automatisch wat zoek. Ja, en, en, en, en ik relativeer het ook wel. Want je kan nooit iedereen gelukkig maken. Dus als je gaat letten... Vaak ga je letten op dingen die afwijken. Ja. Dat is vaak zo in het leven. Als iets anders is dan de rest. Hè, dat, is dan niet normaal, dat is een abnormaal of zo. Ja. En dan ga je daar je aandacht op richten. Dat is eigenlijk heel gek. Ja. Want heel veel, gaat, heel veel gaat goed. En alles waar je aandacht op richt, dat groeit. Dus ik probeer... De, gewoon te kijken. En, uh, en eigenlijk is er gewoon altijd wel feestgarantie. hoor Waar ik kom. Dus daar ben ik hartstikke dankbaar voor. Ik vind het hartstikke leuk. Ik hou ja. van mensen. Ik hou van ook een babbeltje maken. En, uh, dus wat dat betreft past het echt bij mij. Zullen we nog gaan luisteren? Nou leuk. Ja, ik wist het. Ja, ja ik wist he? het. Ja, ik wist het. <laughs> Elias van Hees. Ja, Elias. Ja, en ik zit hier. Ja, ja zo is het. Ja, je zit hier lekker in de studio. <laughs> lekker warm hier hoog. Ja, heerlijk. <laughs> uit de wind. Ja. ja, uit de wind. Ja, zo is dat. Hé, hey, maar uh, ja, hoe, hoe ben jij eigenlijk ooit begonnen met, met zingen? Want uh, hey, sommigen die gaan als kind zijn, staan ze al met een borstel of iets dergelijks voor, uh, voor de televisie. Een beetje mee te dansen en een beetje mee te zingen. Is dat bij jou ook uh, zo uh, ontstaan? Of? Ja, een beetje. Eigenlijk in de kerk altijd. Dus ik ben heel uh, gelovig opgevoed. En uh, ik moest altijd verplicht naar de kerk. Dus ook op een gegeven moment vond ik voetballen ja. leuker. Of ik vond eigenlijk alles leuker dan de kerk. Maar ja, daar, daar is het wel een beetje met de paplepel ingegooid. Maar ook met de verkeerde techniek natuurlijk. Ik heb nooit echt leren zingen vroeger. Um, dus, dus dat ja, wat dat betreft altijd wel jong gewend. Maar echt daarna... Um, ik hou eigenlijk gewoon van het drankje. Van lekker stappen. Gezellig met vrienden, vriendinnen... En dan vond ik het wel eens leuk om gewoon... als ik een paar bakjes op had, zeg maar... Ja. om dan gewoon de microfoon te pakken. En dan merkte ik altijd wel dat het ook wel een soort van energie gaf. En die kreeg ik dan terug van mensen. Want ik hou wel van een feestje maken. En, uh, en dat moet je ook doen, denk ik, voordat je feestzanger wordt. En op een gegeven moment is dat balletje gewoon gaan rollen. Ik heb op mijn bruiloft toen een, de microfoon ook gepakt en gezongen. En daar kreeg ik zoveel positieve respons op... dat iemand zei, ja, mijn schoonzoon is zanger en ga een keer met hem mee... En, en zo is het eigenlijk, ben ik er een beetje ingerold. Ja, want eh, ja, ik, ik begrijp dan, eh, we hebben een kerkelijke achtergrond. Ja, toen ja, als ja, kind, ja. ja, ja en, en dan denk ik van ja, dat gaat inderdaad niet helemaal samen. Nee. Ja, dat, dat zijn altijd van die dingen. Ja, het, alles kan samen uiteindelijk, denk ik. Het een sluit de ander ook niet uit. Maar je hebt wel gelijk. Het is niet het eerste wat je associeert met de volkszang. Nee, nee, nee. Nee, nee want het is... Uh, ja, ik weet ook niet uh, van, van, van welke kant natuurlijk. Maar in ieder geval, uh, dat soort dingen uh, wordt vaak gezien als... Uh, uh, ja, je hoort uh, niet bij deze kant. Ja, Precies. Ja, dat. ja. ja dat, is, dat vind ik dan jammer. Dus uh, wat, ja. ik, wat ik altijd wel heel erg leuk aan de muziek vind... is dat het heel erg verbindt. En het is, het is een beetje zo'n jeukwoord. Ja. Besmet. Maar ik hou ervan om gewoon positief plezier... Uh, samen, dat vind, ik, dat vind ik toch mooi. En dat, gewoon, dat vind ik ook mooi aan, aan, de, aan de gemiddelde bruine kroeg. Dat eigenlijk iedereen toch wel welkom is... en een eerlijke kans krijgt dat tegendeel bewezen is. Ja, ja, ja. Althans ja, zo zou het moeten zijn. Ja, want ik kijk altijd... Uh, uh, ik, ik vergelijk dat altijd een beetje met Goswol. Uh, met Goswol ja. is natuurlijk zang. Ja. Hè, maar dat gebeurt dus ook in de kerk. Eens. En ik denk dat het een beetje hetzelfde is. Ik heb het ook met sportwedstrijden. Ik hou zelf heel erg van voetbal... Ja. En dat is een beetje hetzelfde. Mensen willen ook gewoon ergens graag bij horen. En ik ben iemand die wil een ander graag het gevoel geven... dat hij erbij hoort en, en ja, dat hij het ja. meetelt. En, uh, en ja, dat is dan misschien heel erg een maatschappelijke kijk erop. Maar die heb ik ook nog wel. Het is ook een functie, zeg maar. een rol ja, ja, ja. Die, je, die je vervult. En niet speelt, zeg ik nadrukkelijk. Maar het is ook een soort zendingswerk eigenlijk. Je komt ja. toch ergens kom je verlichting brengen. Mensen hebben een week werk in hun mix zitten. En die willen even hun verzetje hebben, lekker hun drankje... De gezelligheid. Nou ja, en als ik dat dan mag doen, uh, en dat mag ik op heel veel plekken doen, ja, dan maakt me dat alleen maar dankbaar en blij hoor. Ik vind ja. het mooi. Ja, want ik, ik doe dit uh, als, uh, als vermaak. Ja, zeg maar. Ja, ja, ja. ja dan zend <laughs> ja. je, ook, je zendt ook iets uit. Je ik, zendt je ja, een, ja, een, ik, een bepaald gevoel. inderdaad. En uh, nou ja, wij geven misschien wat mensen, wat, uh, wat uh, ideeën nu. En, ja. uh, dat je zegt van ja. Maar eh, dat we hebben toch liever waarde. maar wij toch, ook, wel, ja, ja, wij ja, toch ook wat betekent. Ja, ik hoop het. En ja. ik, ik denk, uiteindelijk is het wel, je krijgt heel vaak terug wat je geeft. Ja. En zo werkt het gewoon een beetje in het universum. Ja. En of je nou wel of niet in God gelooft... dat staat er helemaal los van. Ja. Dat ja. zijn echt een beetje de, de natuurwetten ook. Nou ja, zo, zo, zo, zo bekijk het ook, inderdaad. Ja. Ja, ja. Dus iedereen heeft van die regels uh, iets te, te duchten. En uh, daarom denk ik... laat mij dan lekker gewoon die positiviteit maar overal brengen. Ja. Hey, um, zo ook uh, heb ik een plaat klaarstaan. Mijn collega uh, die vroeg uh, Leuk. een plaat aan uh, voordat ik uh, begon. En die wilde graag André Hazes horen... Leuk. Dus die gaan we eventjes draaien. Wat goed. Bloed, zweet en tranen. Mooi. Je heb het goed gedaan, maar ook zo fout gedaan, als ik terugkijk in de tijd.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 Gekend, maar ook verdriet gekend, hoe vaak stoot ik mijn kop.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 Dat was je dan. André Hazes. En bloed, zweet en tranen. Ja, zo zitten wij hier ook. De Entertainment for You. zaterdag Zaterdaggast. Elias van Hees. En nog steeds aanwezig hier in het eerste uur van Entertainment for You. Ja. Ja, lekker. Leuk man. Ja, ja goed go go go go nummer uh, Hazes. Uh, altijd. Bloed, zweet en tranen. Ja, heerlijk. Blijf altijd goed. En als je, ja. je vader hebt uit Amsterdam, dan uh, zit dat er wel in. <laughs> dan kan het niet missen. Nee, nee. Dan ook nog dezelfde naam. Ja, ja grappig ja. Hey, maar... Um, ja, uh, je, je vertelde al natuurlijk, je hebt, uh, je hebt meerdere nummers uitgebracht. Uh, die ik voor me heb staan, is uh, Oda aan de barman. Ja, die is geweldig joh. Ja. ja, met Benny Benham samen. Dat is een feestact uit uh, Den Haag. Ja. En die jongens zijn ontiegelijk muzikaal. En die kwamen eigenlijk bij mij op mijn Instagram in de DM. Van joh, we zoeken een Haagse volkszanger en uh, wij, wij, wij maken feest. Ze hebben een nummer met Kaliber gemaakt in de coronatijd. En ze zeggen, joh, wij maken feestmuziek en uh, alleen wij kunnen niet echt zingen. Dus wil jij dan de lied uh, doen? En toen ben ik met ze geweest uh, in, twee keer. En we hebben hem erop gezet. En ja, Het is echt fantastisch geweest. Heel leuk. We zijn veertig horecazaken afgegaan. Om echt de mensen in de, in de horeca uh, een ode te brengen. En uh, ja, het laatste refrein zullen mensen straks horen. Dan, dan uh, schakelen we over naar de barvrouw. Dus het is echt een ode aan alle mensen in de horeca. En ook een beetje was bedoeld naar de covid maatregelen allemaal. Ja, om hun heb... gewoon een steuntje de rug te geven. Ja, maar ik wilde vragen. Uh, hoe, hoe heb jij die doorstaan? Ja, moeilijk. moeilijk. Ik, uh, het is niks voor mij, man. Ik, ben, uh, ik weet dat mijn ouders mij vroeger al vastbonden aan mijn stoel. Dus uh, vrijheid en onafhankelijkheid zijn mijn, uh, mijn belangrijkste kernwaarden, denk ik. Dus het was voor mij uh, een hel. Ja. Maar oe, het laat ik wel wezen. Ik had gewoon mijn werk, met dingen. Dus laten we het ook niet uh, te veel op mij richten. Maar als je vraagt wat de impact op mij was. Die was vooral mentaal. En dat was niet goed. Ik ben heel veel wel gaan wandelen. Ja. En ook heel veel nieuwe dingen gaan doen. Ja. Ja. Dus het is voor veel mensen ook een soort reset. Of een soort moment van reflectie of bezinning geweest. Van ja, wat doe ik met mijn leven? Mensen zijn daarna ook allemaal gaan veranderen. Soms noodgedwongen. Dus ja, laat ik zeggen dat ik heel dankbaar was... dat ik destijds gewoon een, een werk, werkplek had waar ik naartoe kon. Ja, ja, ja. Maar het was, het was wel moeilijk gewoon. Want je, je, je, heel je routine is natuurlijk weg. En, en het is ook ongezellig. Mensen hadden soms ook gewoon behoefte aan, aan, aan wat contact. En dat was ja. gewoon heel moeilijk in die tijd. Dus dat nou, was ja, wel wat, wat, verdrietig. Wat, wat, wat, wat ik ook veel merkte was natuurlijk dat ook ja, mensen toch wel lukkig werden. En, en ook heel veel mensen die... die en nog steeds, hè? Ik denk nee, dat als jij dat... in de supermarkt liep en je had een kuchje of je moest niezen... dan ja, liepen ze al, liepen al drie, drie, vier meter van je vandaan van oh... Ja, het was ook heel veel angst, <laughs> heel veel angst natuurlijk. En als je zegt, je mag dit niet, je mag dat niet. Ja, dat is heel erg angstbevorderend en heel erg, ja. ik denk ook, angstgedreven. En, en dat is verder helemaal niet leuk om het over te hebben eigenlijk. Maar nee. ja, het was een lastige tijd en, ja. en met dit nummer, Ode aan de barman, hebben we, hebben we geprobeerd om dat... Uh, ja, om, om hun in, op het, in het zonnetje te zetten. En, en wat ik zeg, we zijn heel veel horecazaken afgewezen. Gisteren hebben ze hem nog live gedaan, die jongens. Ik kon niet, ik had een, een boek in. Maar heel het dak eraf, joh. en Het is een lekkere, lekkere <laughs> wals, mensen gaan het zo horen. Ja. En uh, ja, heerlijk project. En hij heeft het heel goed gedaan ook, deze. Oké. Okay. dus echt leuk. Nou, dan gaan we hem uh, nou. weer, uh, aan, aan het start zetten. Wat mooi, wat <laughs> ja, mooi. Toch? ja Sneller te stromen. Telkens als ik aan je denk, heel de dag hard aan het werken. In gedachten ben ik al bij jou. Mag het niemand laten merken dat ik zoveel van je hou? Yeah, dit is een goede. Zo, we hebben in ieder geval iedereen weer wakker geschud. <laughs> ja, ja, heerlijk. Ja. De hardstelversie. De hardstelversie, ja. ja, ja ook ook een leuk een heerlijk. keer ja, hoor. Toch? Ja, ja ook, ook leuk om een keer te doen. En, uh, ja, het origineel is inderdaad wat minder, uh, uh, minder boom ja, ja, ja, eens. Maar, maar ja, dit is ook wel leuk. En hij uh, heeft het heel goed gedaan. Uh, ook in Spotify-playlist van uh, Hollandse hardstel heeft hij gestaan. Dus dat is wel, uh, dat was voor mij toen mijn eerste playlist die, uh, die van Spotify was. Dus dat is echt een editor die dat dan uitkiest. Ja. Dus, en dan sta je gewoon tussen outsiders en, uh, en uh, hoe heet die jongen? Schuitmaker en zo. Ja. Dus dat was helemaal leuk om een ja, keer mee want te maken ook. Ja, want, uh, ik, ik, ik kan me voorstellen dat uh, deze versie dus uh, ook goed zou doen, uh, zeg maar, als. Uh, uh, tribute op het glazenhuis. Uh. <laughs> ja, nou dat zou toch ook wel een keer... Ja, ja, Het is natuurlijk ook wel een beetje... dat je die dingen maakt en dan een beetje wacht... op het moment dat het, dat het een beetje ontploft. Ja. Maar tegelijkertijd, het is zo druk. Dat weet jij natuurlijk ook. Er wordt zoveel gemaakt. En ja, de ja, drempel ja. is ook gewoon best wel laag. Als je een ja. beetje handig bent... of je, bent, je kent een goede producer... je kan natuurlijk heel veel digitaal doen. Ja, Ik vind het altijd mooi, gewoon lekker koor erop. Hè. Dus gewoon uh, uh, live uh, stemmen erop. Ook voor de achtergrond... Ik hou ook van live instrumenten. Dus eigenlijk hebben al mijn producties die, die wel. Maar je kan tegenwoordig met heel veel digitaal vernuft... kan je gewoon mooie producties maken. Ja, als je wat, gewoon een wat, beetje wat, wat handig wat bent. Ja. Ja, en daardoor, daardoor krijg je gewoon die, die, die overhitting eigenlijk van het Hollandstalige. Ja, ja. Want het is gewoon hype. Cool. Dus het is heel moeilijk om ertussen te komen. En uh, ja, ik zit er natuurlijk wel tussen al een tijd. Ja. Maar ja, je wil natuurlijk toch altijd een beetje, beetje weer meer en... Uh, maar goed, neem niet nou, weg. Ja, ik, ik hou er gewoon heel veel plezier in. Laat ja, ik dat voorop stellen. Ja, ik, ik ben het compleet met je eens. Want we kunnen elkaar de hand schudden wat dat betreft. Dus uh, ja, ik ben ook iemand van de uh, uh, geef maar echt een, een live uh, band. Ja. Uh, met echte gitaren en drum. En, ja, gitaar dat? is altijd live ja. bij mij. Bas ook eigenlijk. Ja. En uh, hartstikke leuk is dat. Ja, ja dat, uh, dat verschil hoor je ook wel uh, aardig. Uh, als, je, als je muziek kennen bent, dan, uh, dan hoor je dat wel. ...moet ik wel bekennen dat het tegenwoordig steeds beter wordt. Eh, met, eh, bepaalde klanten dan zie ik toch te luisteren: van, is, het, is het nu wel live of, of is het echt beetje een beetje blikkerig? Eh, eh, ja. ja. Weet je, en dan is het even, even aftasten en dan nog een keer luisteren. Nee, nee dat, dat is computer. Ja, exact. Ja, en soms is het, wat ik zeg, is het echt wel heel mooi. En je kan ja. ook bijvoorbeeld met samples, je kan live samples maken. Dus eh, dat je het van tevoren wel inspeelt in en daarna ja. voor allemaal verschillende producties kan gebruiken. Ja. Dat is ook zo'n trucje. Maar ja, er wordt gewoon heel veel gemaakt. En uh, ik ben blij met die laatste hoe die gaat. En, uh, en de volgende wordt ook door Quincy Wilson gemaakt. Dus die ga ik uh, binnenkort alweer inzingen. En dan gaat hij hem helemaal produceren. Okay. Dus dat is denk ik wel leuk, uh, leuk nieuws. Want uh, ja, hij doet alles ook voor uh, Danny Vroger en Monique Smit en Wesley Klein. Dus ik ben wel heel blij dat hij dat uh, gaat doen voor mij. Oké. Okay. Ja, dus dat wordt een beetje dezelfde stijl van, uh, van Ik Wist Het, een nieuwe liedje. Dus lekker dansbaar en gezellig. Ja, ik, oh, ik, ik, ik, denk, ik denk, wat hoor ik door mijn telefoon maar dat is die jonge dame daar aan de andere kant. ja <laughs> Ik denk, ik hoor er een huisje zo We zijn niet alleen. Nee, we zijn niet alleen. Hé, <laughs> hey, we gaan een nummer draaien van Brace. Leuk. Een leugenaar, ken je die? Ja, die ken ik, natuurlijk. Ja, prachtige prachtige bellet. Goed. Hees en Leugenaar. Ja, heerlijke bellet. Je kent uh, het nummer ook. Je kent het, ja. Van, van Brees naar uh, Hees. Hè? <laughs> van Brees naar Hees. <laughs> ja. ja, hij doet ja. natuurlijk veel met Jeffrey Hees. Hè? Dus die, volgens ja. mij komen ze weer de twintigste ermee met een nieuwe, ja, hè? geloof ik. Ja, geloof wel, ja. Dus, dus ja, dat, uh, ik, ik ken het. En hij is, uh, hij is een beetje toch ook een beetje een jeugdheld. Hè? Met vroeger, uh, vraag jezelf eens af en zo. Ja. Zo'n zo figuur. Uh, ik ben 36, dus dat was een beetje mijn tijd. Ja, uh, maar leuk dat hij weer terug uh, eigenlijk is sinds, uh, sinds een aantal jaar. En uh, hij, hij blijft gewoon een gauw keel hebben. Ja, dus, het is eigenlijk toen we begonnen. Weer uh, een tweede kans dat hij kreeg. Bij, uh, bij, ja, bij uh, Voice of Holland. Ja, ja precies. Ja, eigenlijk is dat zo weer een beetje gegroeid. Ja. Uh, want hij zat... Uh, Destijds, uh, ja, eigenlijk in de penardi laat ik het zo maar zeggen. Hmm, je moet ook allemaal maar vol, vol zien te houden. Ja, ja, en, uh, ja maar goed, ook het, uh, het wereldje waar die in zat. Uh, dat, uh... Ja, mensen gaan op een gegeven moment ook raar doen tegen. Ja, hè? Ja, ja, Als je ja. maar bekender wordt en dan, uh, dan moet je ook, uh, of je moet niks, maar daar kun je door uh, beïnvloed worden. Uh, ja, ik zeg altijd: uh, nooit naar je schoenen gaan lopen, want dat. Uh... Nee, dat loopt niet ja, dat, zo lekker. Dat, dat, dat is Nee, het nee zo. maar ja. dat, dat, dat zie je het niet. Zie je maar niet, het is maar. wel moeilijk. Als je echt dat grote succes hebt, is het heel moeilijk. En dat heeft hij natuurlijk ook op jonge leeftijd al gehad. En ja. uh, heel veel mensen zijn eigenlijk gewoon niet meer leuk om mee om te gaan. Nou, Heb ik je, het toch uh, gezegd. Ja, <laughs> ja mensen willen nee, ook allemaal nee, nee, wat nee, van je. Nee, ja. Als jij morgen een miljoen uh, verdient, dan, uh, dan staan ze in de rij. Ook ja. je familie. En, en dan denk je van ja, maar oké, okay, maar wat is dit nou? Dus omdat ik iets krijg, moet ik iets geven. Ja. Ja, maar, ja, maar zo zitten niet in elkaar eigenlijk. En zo zitten ja, toch heel veel hangen. mensen ook ja. wel weer in elkaar. Ja, dat is nou, allemaal nou zo. Vrees uh, ik. Nou ja, maar goed. Hè, kijk, wij doen dat hè, met het radioprogramma. Hè, maken we misschien iemand blij. Hè, met een beetje muziek. Ja, als ja, als alstaanlijke alstaanlijke muziek. Al is het er één. Dan is het al geslaagd. Dan is het al geslaagd. Wij, wij doen onze hobby. Hè, wij hebben er plezier aan. Maar hopen we daar uh, iemand anders ook plezier mee te doen. Ja, absoluut. Het is wel mijn, een van mijn motto's: hoor. iedere dag uh, iets, iets leuks doen voor een ander. Ja. Als, het heel klaar, als het een goedemorgen is. Shanna Luart, die zat laatst bij mij en die zegt: ja, maar zeg, zeg gewoon respect. Het begint bij respect. Het begint gewoon bij goedemorgen. Wens mensen een goedemorgen. Ja, en je gaat zien wat er gaat gebeuren. Het is echt, ja. het is echt prachtig. Ja, het, het is niet is, moeilijk. het is niet zo dat jij je radioprogramma doet. En dan zeg van, ja, maar je moet me wel even een appje sturen. Uh, waar, waarvoor een appje? Uh, uh, gewoon uh, wat je van het programma vindt, of, uh. Uh, oh, nee, ja, uh, nee. Ik, ik vraag het niet zo echt wat we terug hoor. Maar uh, nee, het is gewoon leuk toch? Ja, radio maken. Ja, ik bedoel, radio maken is sowieso leuk. Ja, en daarom. En, en je kan lekker je eigen eieren een beetje kwijt. Als, ja. je, als je de ruimte krijgt. En die krijg ik dus ik uh, kan ja. eigen muziek draaien, wat ik wil. Niet zozeer mijn eigen liedjes hoor. Dat, uh, dat doe ik niet zo vaak. Dan wordt ook een beetje een rare show. Maar ah. ja, je kan, wel, uh, je kan daar wel lekker... Uh... Ja, dan zeggen ze, komt hij weer die eigen ja, dat Dus dat, dat, Maar ja, dat zo zit ik helemaal niet in elkaar. Joh. Maar het is ah, ja. juist leuk om het allemaal een beetje aan elkaar te knopen. En Den Haag is natuurlijk ook een hele diverse stad. Ik vind het juist leuk om af en toe ook een rapper of een, uh, een DJ uh, te hebben. Dus ik heb wel eens met Chucky uh, gebeld. Uh, wel eens met King Size. Dat is een rapper. En Chucky is natuurlijk een uh, DJ. Ja. Uh, ja En Mike Peterson is geweest. Rijn Mercia, uh, Charlie Lonois. Uh, dus ja, het is superleuk. En mensen zijn verschillend. En die ja, hebben ook ja. iemand, allemaal iets te leren. Je kan van ieder mens eigenlijk wel wat leren. En, ja. en dat is mooi. Dat je dat eruit krijgt. Ik denk niet dat ik heel, heel erg uh, verhebbend ben hier, maar. <laughs> nou, <dat laughs> ja, ik hoop wel gezellig. Ja, toch? Ja. Ja. Hey, um, ja. we gaan dan even een plaatje draaien van jou. Leuk. Uh, meisje, meisje, meisje van bakken? Oh, ah, die is leuk. Ja, ja. dat is mijn en, eerste. Hè? Ja, want dan, uh, en daarna gaan we ook even bellen met Brian Stikken. Die oh kan ja, die heb, daar was ik mee bij Unity. Oké. Okay. Ja, ja, Leiden. Ja, oké. Okay. En uh, ja. Daar gaan we dan eventjes daarna gelijk contact mee zoeken. Snap ik. Helemaal leuk, meisje ja. van de bakker. Ja, meisje top. van de bakker. Mijn allereerste ooit. Lekker. Ja, <laughs> ja ik bedoel het plaatje dan. Ja, dat snap ik. Ja, Oké. Okay. <laughs> nou, ja, de, de broodje is ook lekker hoor, van de bakker. <laughs> Ik kan niet slapen. van de bakken, ja. Leuk is die, hè? Ja, leuk. Ja, dat is voor mij van 2019. Ja, hoor, Dat is hè? mijn allereerste liedje ooit. Ja, want dat, uh, dat, dat is gewoon ontstaan. Uh, met Jelle Meijnes. Jelle Meijnes is uh, in Den Haag uh, gemeenteraadslid. Ik werkte toen met hem. En hij is, uh, is wel grappig, hij is de zoon van meesterkraker AGM. Die leeft natuurlijk al lang niet meer. De ja. AGM, die uh, met de thermische lans de banken beroofde. Ja. En uh, ja, Jelle is zijn, uh, zijn zoon. Maar goed, dat, dat is gewoon grappig dat, dat zijn vader zo'n zo uh, cultheld uh, is geweest. Uh, maar die heeft een eigen studio en we waren aan het karaoke volgens mij om half vijf. En uh, lekker biertje en het was weekend. En uh, er was een vriend van hem, Tyler Aarsen En die zegt van joh, ik heb allemaal liedjes liggen, wil je dat niet een keer doen? Ik zeg, ja, kan dat dan zo? Maar hij zegt, ja tuurlijk joh. Nou, Jelle had een studio, dus daar hebben we toen uh, dat liedje gemaakt. En dit is uh, uiteindelijk eruit gekomen. Oké. Okay. En dat, uh... en hij, ja, hij had die tekst allemaal. De melodie ook. En, uh, ja, de melodie kun je wel ergens van kennen, volgens mij. Ja, maar de, de, de tekst had hij dus ook al geschreven. Die tekst had die vriend van, uh, van Jelle ook al geschreven. En, okay. uh, ja, dat, en, en uiteindelijk hebben we dat ding gepresenteerd... Lekker groot met Travassi erbij en Rijn Mersia. En, en Tom Beugelsdijk was er nog om de eerste Travassie versie ja, ja. ja, dat was leuk. Ja, dat was super gaaf. Ja. Met, met Edgar Burgos, die was er toen. En uh, ja, ook nog steeds contact mee. Dus dat is leuk. Het is leuk om uh, met, uh, met andere artiesten om te gaan en te zien wat ze allemaal doen. En, en zeker als ze zo, uh, zoveel uh, betekend hebben als, uh, als hun. Ja. Hey, um, nou ja, we gaan uh, nog eventjes uh, Brian strikken proberen te bereiken. Ja. Eventjes snel en dan uh, zijn we zo weer terug. Dat snap ik. En we gaan eerst eventjes uh, een nummer draaien van Demi de Groot. En die ken je ook wel of niet? Van naam wel, ja. Okay, zeker. Ja. Uit Rotterdam dus. Dus uh, ja, eigenlijk zijn jullie bijna buren. Dicht bij elkaar, <laughs> he, Rotterdam en Den Haag. Ja, ja. Dat, is, dat, dat loopt elkaar niet zoveel. Nee. Hé, hey, mijn hart... Ik zat op een terrasje aan het mooie strand Echt elke jongen vond jou leuk en interessant Je bruine haar rode lippen, oh ik was meteen van slag Eens even kijken of je mij misschien ook zag Bleef maar staren met een glimlach over heel mijn mond Mijn hart te voelen, te bijna niet gezond Toen ik besefte dat je doorliep rennen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 we believe, we believe. Alweer een jaar voorbij. <laughs> kom jij bekend voor? Ik. Bijna. Ja, dat is, die is leuk. Dat is een uh, plaatje. Ja. En heeft het en... vorig jaar heel goed gedaan. Want die stond toen in een playlist. En dan uh, is die echt 10.000 keer gedraaid... of zo in vier weken. Ja. Dus oorspronkelijk was die wat lastig. En het kerstplaat is natuurlijk vaak wel lastig. Maar ja, ik, moet ook, ik, ik twijfel ook nog een beetje... of ik dit jaar niet iets doe met kerst. Want ik, ik hou wel van kerst eigenlijk. Ja, ja nou ja, ik, ik zeg altijd... Uh... Ik hou ook van kerstmaan, wat we wat dan eigenlijk een beetje. Uh, uh, al die demonstraties met, over zwarte piet en dat soort nadigheid, ja. weet je? Ja. Uh, en dan, is niet, dan hebben we het niet alleen over zwarte piet, maar echt met alles uh, is het zo uh, extreem eigenlijk. Ja, en ik kom uit Den Haag, dus dat is gewoon de plek om te demonstreren natuurlijk. Ja, maar, dus nou, daar hebben wij dan weer wel veel. veel uh, daar ondervinden wij de effecten van of zo. Ja. Of de, daar hebben we wel eens last van, moet ik dan gewoon zeggen. maar... Bijvoorbeeld als de A12 weer dicht zit. Maar dat, dat, ja, ik heb wel met dit soort dingen een beetje dat ik er eigenlijk niet meer echt wat van, van, van wil vinden of zo. Dat ik denk van ja. Nee, maar ik ik, ik, ik doe gewoon zo. de dingen waar ik invloed over heb. En dat maak ik zo mooi mogelijk voor mezelf in het dagelijks leven. En ja, het is wel een beetje. Dingen worden misschien snel overschaduwd. Maar het is ook hoe je zelf met tradities en cultuur omgaat, hè? Dat, dat, wil ik ook, dat zou ik op zich best aan mensen willen meegeven. Uiteindelijk ga je, heb je het recht om, om bepaalde dingen gewoon, gewoon te doen zoals jij dat wil. Nou, nee, Maar goed, uh, Nederland is natuurlijk een vrij land. Ja. Eh? En eh, iedere, iedere traditie ja, mag hier gevierd worden. En dat is ook eh, hartstikke en, mooi. En, en dat is mooi. En, en, en dan is het maar een beetje gaaf... zoeken naar balans. Hè? Dat je elkaar heel houdt. Ja. Toch? ja, maar dat, dat, dat balans uh, is er totaal niet aanwezig momenteel. De, dat, dat staat wel onder druk, ja. En, en, en uh, dat vind ik wel moeilijk. Het is toch denk ik een beetje de kunst om met elkaar gewoon in gesprek te zijn. En, en daarmee ook niet dat je het altijd met elkaar eens hoeft te zijn. Maar dan denk ik toch, respect is dan een toverwoord ook. Ja, van ja, nou ja, goed, uh, agree to disagree. Maar ik vind ja, jou ja. niet meteen een heel naar mens. En wat je nu meteen ziet in die discussies is... en dat is ook wel een nadeel van... Wat dan wok wordt genoemd. Weet je, op zich heel veel ideeën zijn heel veel mensen het best wel mee eens. Alleen het wordt meteen zo hard als tegenstelling neergezet. Dat mensen die dan niet genoeg in dat stramien passen, uh, ja gelijk op, op 10-0 achter staan. En dat is gewoon niet lekker. Als je inclusief wil zijn, je wil met z'n allen. Nou, wees dan ook een beetje lief voor elkaar. Heb respect. Ondanks de verschillen die we allemaal hebben. Wij ja. zijn ook verschillend. En ja, ja. alleen gaan we heel de dag naar onze verschillen kijken. Of zien dat we allebei mensen ja, ja, zijn en vanuit zo. daaruit een soort onschuld eigenlijk. We de onschuld ook in een ander. Hè? Veel mensen zijn opgegroeid, opgevoed met allemaal bepaalde normen en waarden. En alles is uiteindelijk wel op een bepaalde manier te veroordelen. En laten we dat dan gewoon vooral niet te veel doen. Ik ben een beetje aan het preken, maar goed. Ik nee, nee, vind dan, het wel, nee, belangrijk. Het, vind ja, het wel het belangrijk. belangrijk. Het is inderdaad, uh, ja, vanaf, vandaag de dag is het scherende in. Ja, het, is, en, ik, het is zeker belangrijk. Uh, spread the love een beetje. Ja, ja, ja. Nou, nou. Nou, maar goed, het, ja. Ik, Helemaal mee eens. Want, gelukkig. Uh, ja, Gelukkig wel. Weet je, anders uh, zou ik hier ook niet staan. Nee, is snap je. Nee, maar leuk dat je dat, dat je dat wil doen en gewoon positieve impact wil hebben op, ja. op de situatie. Mooi, man. Hé, hey, um, nou ja, uh, Brian Stikker uh, krijgen we eventjes niet. Nee, te jammer, Ja, die ja. zou vast druk zijn. Ja. ja, ik denk dat die druk is. Uh, in ieder geval gaan we wel zijn single draaien. Ja, dat is leuk. En is uh, ja. zijn nieuwe single en uh, die is getiteld Hou van mij. Ja, heerlijk, heerlijk nummer eigenlijk. Een mooi liedje, hè? Ja, ja, het is een beetje, een, een beetje popachtig. Lekker Jeroen ja. van de Boom, up -tempo Ja, zoiets, achter. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, en wat, uh, wat, wat, wat kunnen wij nog uh, voor jou draaien, <laughs> zit ik eigenlijk maar te bedenken. Nou ja, zullen we gewoon alweer een jaar voorbij doen dan? Is wel leuk, Want, toch? Ja, toch? Ja. Ja, dat lijkt me wel. Lekker wat, kerstliedje. Ja, want uh, ja, we gaan toch richting de kerst. Hè? Ik bedoel het is maar, klinken. Is het is uh, 72 dagen uh, vanaf nu gerekend. Ja, het vliegt hè. Ja. Dus uh, ja, eigenlijk mogen we hem draaien. Want ik heb gisteren al twee nummers uh, van de concurrenten gehoord uh, in een of andere top 800. Uh, waar Chris <laughs> Ria voorbij kwam. Met oh boy, uh, Driving over, over Christmas. Christmas en, uh, ja. en natuurlijk George Michael. Ja. Ja. ja, ik ben helemaal George Michael-fan trouwens. Grappig dat je ja. zijn naam noemt. Ja, nou ja, ik bedoel, uh, ja. Wat een wie, legende, man. Zijn, wie Wat ken zijn legende. members niet? Ja, ik ken heel veel van hem. En ja. het, het is echt iemand die mij echt in vervoering kan brengen. En er zijn er niet, zeker niet veel mannen kunnen dat. Nee, maar, maar, maar... hij is er één van. Carlos Wispin inderdaad. Uh, dat was heel ook mooi. een topper. Ja. En uh, natuurlijk... Uh, hoe heette dat? Tropical? Ja, ja, maar de, hoe heette dat nog? bij hè? Uh, uh, club Tropicana, uh, Drinks of uh, Free. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> ja, ja. Nou, bedoel, There's uh, enough for everyone. Yeah. Ja, dat, dat, was, dat was in de tijd dat elk dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat meisje nog uh, verliefd was op uh, George Michael. Ja, Alleen, uh, ja. ja, en begrijpelijk natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Uh, <laughs> ja, later was dat een hele domper toen boven kwam dat hij ja, toch wel van de mannen was. Ja. En, uh, ja. Maar goed. Uh, It's a free country, uh, brother. Uh, denk uh, je ja, dan. Maar uh, hij heeft er uh, veel last van gehad. Hè? Dat is ook wat dat, toch dat sowieso prijs, ja, toch? ja. Ja, en ja, sowieso ook in Amerika natuurlijk. Dat ja. ze hem overal ik ben echt wel voor ruimte is, hoor. Ik hou zelf van ruimte en dan moet je het een ander ook geven. Het is een beetje lastig, maar ja, samen komen we er wel. Ja, ja, ja. ja, maar goed, uh, daar werd hij natuurlijk regelmatig in de val gelokt. En, en, en dat vind ik toch wel een. Uh, ja, super triest. Uh, ja, super triest, inderdaad. Ja. Maar goed. Hij is niet meer onder ons. Helaas. Helaas, inderdaad. Want uh, zijn muziek blijft in ieder geval wel. En dat, uh... Ja, en aanrader voor iedereen. Om gewoon weer eens een keer lekker George Michael erbij uh, te pakken in die zin. En, uh, het staat overal op en de muziek is goed. Het is allemaal geremasterd. Ja, je kan uh, er zo van genieten. Ja, ja, gewoon eventjes lekker naar YouTube. En, uh, ja. Ja. en dan mag je ook nog een, een tekst achterlaten. Of je het leuk vindt. Of, uh, ja, pijn ja, ja. vindt ja, om, wat, uh, wat het persoonlijk voor je betekend heeft. Ja. Ja, ja. <laughs> nou ja, goed. Uh, het is altijd voor ons wel uh, leuk om dat toch ook mee te lezen. Zo nu en dan. Uh, kijken wat het, uh, wat het doet met iemand. Of, uh, ja, tuurlijk. Uh, dus, hey maar um, ja. De tijd gaat dringen. Ja, bedankt dat ik hier mocht zijn. Ja, ja, ja, ja graag gedaan. <laughs> nee, en uh, ja. Ik, ik wens in ieder geval een, een goede terugreis. En uh, veel succes natuurlijk met... Uh, het radioprogramma uh, de Borrel. Ja, de vrij vrijdagmiddagborrel. En ik hoop dat mensen mij lekker gaan volgen overal. Dus Elias van Hees volgt mij lekker. En ik ben hartstikke lief, dus stuur me een bericht en dan krijg je wat terug van mij. Ja. En ik wens jullie een goed weekend natuurlijk. Ja. Als het maar niet die, die bekende vinger is. <laughs> nee hoor, alleen, okay, maar, alleen maar twee vingers van vrede. <laughs> twee vingers ook. Hè. Ja. Hey, de, we gaan weer geval uh, jouw uh, jou kerst yes, naar, ja, naar je. Ja, ja. mooi man. Doen dankjewel. Hey, en, uh, ja, een goede terugreis naar huis Goeie natuurlijk. Goede uitzending nog. Ja, dankjewel.